Zoals het er nu naar uitziet, gaat ze die stemming ruim verliezen... wat tot verdere politieke chaos in Groot-Brittannië zal leiden. Door een grote storing bij de Rabobank... kunnen klanten in het hele land sinds vanochtend nauwelijks gebruik maken... van internetbankieren en de Rabobank-app. Klanten die proberen in te loggen krijgen een foutmelding. De bank weet nog niet hoe lang het duurt voor de problemen voorbij zijn. De storing is volgens de Rabobank waarschijnlijk het gevolg... van een update van de database waar de bank mee werkt. Een slachthuis uit Dodewaard en de directeur van het bedrijf worden vervolgd voor hun rol in een paardenvleesschandaal van vijf jaar geleden. Slachthuis van Hattem wordt verdacht van valsheid in geschriften. Het bedrijf zou paardenvlees hebben verwerkt in producten die werden verkocht als rundvlees en daarmee 250.000 euro hebben verdiend. Behalve het slachthuis en de eigenaar worden ook een vleeshandelaar uit Doesburg en een vrieshuis in Olst aangeklaagd. Kiki Bertens heeft overtuigend de tweede ronde bereikt... van de Australian Open. De Nederlandse nummer 9 van de wereld won in Melbourne... van de Amerikaanse Alison Risky met 2 keer 6 3 Bertens kreeg maar één breakpoint tegen. In de volgende ronde neemt ze het op... tegen de Russische Anastasia Pavluchenkova. Het weer... Geregeld buien, in het noordoosten is daarbij kans op hagel of natte sneeuw. Tussendoor kan de zon even doorbreken en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen veel bewolking met kans op motregen en dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. FM. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Daar zit je dan en dan snoert je het niet en uh, uh, zit hier helemaal in mijn upie? Dat is een beetje jammer eigenlijk. Hè? Nou, ik ga dat zo uh, proberen op te lossen. We gaan maar beginnen. Goedemiddag, dit is uh, Zandvoort Lunch op deze maandag. Ik ben helemaal in mijn eentje vandaag. Geen uh, leuke damesstem erbij. Nou ja, het is niet anders. Je zat het met mij moeten doen vandaag. Met een uh, gammel snoertje in de computer. Nou ja, wat pret toch allemaal weer. Komt allemaal goed, we gaan dat uh, gewoon regelen. In ieder geval, euh, nou ja, gewoon drie in 1 en zo, weet je wel. Ja. in 1 De voortops. start, Maar goed. We zijn er. En we draaien. En daar gaat het om. Goed. Uh, nu met mooi stereo geluid. Snoertjes zeggen. Uh, vervangen. Dus het komt allemaal goed. En uh, u hoorde een 3 in 1 van de voortops. En uh, Ja. De voortops. Wie kent ze niet? Uh, ze zijn actief geweest uh, vanaf 1956. Dus dat is al heel oud. Er staat hier tot heden... Maar dat is dan niet in de samenstelling zoals we ze net hoorden. Het is een Amerikaanse zanggroep van Rhythm and Blues zangers... die succesvolle waren, succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20 e eeuw. En de originele line-up van de groep was Levi Stubbs. Dat was de leadzanger. dan hadden we Renaldo Obi Benson. Dat was de baszanger. En dan Lawrence Payton en Abdul-Duke Fakir. Dat waren de andere twee zangers van het Viertal. En tijdens het succesvolste gedeelte van hun carrière... maakten zij deel uit van de, uh, van, uh, de stal van het beroemde Motown-label. En dat kent u allemaal opgericht door Barry Gordy... in het Amerikaanse detroit de Tops kenden elkaar al sinds de middelbare school. En daar was het ook dat ze met elkaar begonnen te zingen. En ze begonnen onder de naam de Four Ames. En in 1956 kregen ze een contract aangeboden voor Chess Records. En om verwarring te voorkomen met die Ames Brothers... kozen ze voor hun groepsnaam als te wijzigen in Four Tops... En onder contract bij Chess slaagde de groep er niet in door te breken. Een ontmoeting in 1963 met Barry Gordy zou daar verandering in brengen. En we kennen voor de rest het verhaal. U hoorde uh, Go Acapulco, u hoorde Baby I Need Your Loving en u hoorde Reach Out, I'll Be There. En dan gaan we nu naar de artiest in het licht. Nou, dat is ook een zeer magere oogst vandaag. Artiest in het licht. Ja, een heel magere hoogst. Maar het is toch wel een uh, rasvrouw, hoor. Katarina Valente. Lanel nel Messico, si sa, Sbaran con facilita. En talvolta per giocare. va per aria un bar. Pablo tira sui bikier, Pedro mira i camerier. En fra tanta confusione nasce una canzone. Tipso col callips valor simmetto no a cantar ay ay siamo messicani tipiti pitipiti tipso col callips puoi simmetto no a danzar ay ay siamo messicani Pablo ama stuzzicar l'era. Passar, fa promesse che si sa, mai non manterrà Pedro un giorno lo trovò, con la nina del suo cor Con il lasso li pigliò, poi li trascinò tippi tipi tipso col calipso, poi allora si misero a cantar Aia, si ha messi i cani ti tipi, tipi tipso col calipso, poi si misero a danzar Ah. Pablo un grande giocatore, vince e perde da signor, ma dinero mai non ha per la verità, ruba Pablo il suo caval e lo vende per mangiare, alla fine ben si sa che succede. Tips col calipso, allora si mettono a cantare. Ai, siamo mexicani. tippi tippi, tipso col calipso, poi si mettono a danzare. Ai ai, siam Meu mulato insoneiro Vou cantarte nos meus versos O oh Brasil sambaqueta, vamos ver que fascinga O oh Brasil tu meu amor Zeg Chaloj rasgando o seu vestido rendado Brasil, Brasil pra mim, pra mim. Oh, abre a cortina do passado da minha preta do cerrado O tal rei Congo no cangado Brasil Brasil o Do rent out Katarina Valente, wie zou er nog aan haar denken... want het is toch al zeker ruim 50 jaar geleden dat ze eh, enorm veel succes had. Dat was eh, zo rond 1959 en zo. Dus eh, dat is een tijdje terug. Katarina Valente werd geboren in Parijs op 14 januari 1931. Dus misschien komt ze nog... Ja. Dat, dat is vandaag dus gewoon. En uh, ze is dus vandaag, uh, dan moet ik even rekenen. Uh, dan is ze vandaag uh, 78? Nee, 31, 88 zeker. Zo, dus een beste leeftijd voor die dame. Ja, 88 is ze geworden vandaag. Dus dat is een beste leeftijd, want ze leeft nog steeds. Een uh, Duits-Italiaanse zangeres, zeggen ze dan. Uh, maar ze werd geboren in Frankrijk. En uh, ze was in de jaren 50 uh, en jaren 60 in Nederland en België enorm. Populair. Valente was samen met haar broer Silvio Francesco... die u trouwens ook hoorde op het, ene, op het laatste nummer... ook succesvol in het theater, de film en later op tv. Ja, ik weet nog heel goed als kind, als jonge yogi, dat, dat, dat ze hele fantastische tv-shows had. Uh, variété met circus erin en alles erop en eran. Fantastische shows waren dat. Valente werd dus geboren in Parijs... als dochter van accordeonist Giuseppe Valente... En de muzikale clown eh, Maria Valente. En ze zou tussen 1954 en 1962 de bekendste slagerzangeres worden. In 1952 huwde zij met eh, de jongleur Erik van Aro. die haar manager werd. En het leuke is dat eh, die meneer Van Aro. ook nog een eh, korte tijd eh, de manager is geweest van Rob de Nijs. Ja, dat lees ik hier. En eh, toen hij vergeefs probeerde om. Uh, een Duits-talige carrière te starten, hetgeen dus niet gelukt is. Ze begon als zangeres en uh, als danseres bij het circus uh, Grock... en maakte in 1953 haar eerste platenopname als zangeres... van het orkest Kurt Edelhagen, dat op het platenmerk Polydor. En haar eerste grote hit die had ze in 1954 met Gans Paris Taunt van der Liebe... Nou, toch van de Liebe moet ik zeggen. Mijn Duits is niet zo best. En uh, de Duitse vertaling van I Love Paris van Cole Porter. Nou, uh, ik zei het al, ze leeft nog steeds. En ze woont tegenwoordig. Want teruggetrokken in Zwitserland. Uh, in een uh, prachtige villa. Catharina Valente. Dus. Goed. Nou, eens even kijken wat we nu gaan doen. Uh, ik denk het nieuws. Ja, denk ik het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, doe mezelf natuurlijk. Uh, niet anders. He, er is niemand. Ja, u moet helaas het, uh, het heerlijke vrouwelijke stemkluid van... of Beb of Dolly gewoon missen vandaag. Het is niet anders. Maar goed, we uh, maken er wel wat van. U doet het lekker. Uh, ik probeer zo mooi mogelijk te praten. Laten we het zo doen. Hoe voorkom je dat loslopende herten het spoor oprennen? Nou, juist met Leeuwenpoep. Burgemeester Niek Meijer hielp vandaag mee... of dat zal nog gisteren geweest zijn... met het verspreiden van de uitwerpselen... langs het spoor bij Zandvoort. De geur van de uitwerpselen van grote roofdieren... zouden de herten op afstand moeten houden. Een rechte oplossing tegen de aanhoudende hertenoverlast is het niet. Maar volgens de burgemeester... die gewapend met schepje en emmer langs de sporen loopt... zouden alle beetjes helpen. Want dit zijn duidelijk gevaarlijke punten. Juist. De beide basketbalteams van de Oranje Nassau School... hebben zaterdag opnieuw het, het schoolbasketbaltoernooi... op hun naam geschreven. En ze zijn doorgegaan op de vier jaren geleden ingeslagen weg... en prolongeerden hun, uh, dus hun titel... De nieuwe beker met de grote oren gaat weer naar de Leisterstraat en zal tot de tweede zaterdag in januari 2020 hun prijzenkast sieren. Nou, dat is toch fantastisch? Gefeliciteerd. Een 83-jarige vrouw is vrijdagmiddag tegen een boom gebotst op de Oosterduinweg. De vrouw reed rond eh, kwart voor vijf eh, door nog onbekende reden tegen de boom. Politie, brandweer en ambulance diensten kwamen ter plaatse.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 Uh, zal nader onderzoek doen naar het rijden onder invloed. Mogelijk volgt invordering van het rijbewijs... als wordt getwijfeld aan de rijvaardigheid. De auto liep lichte schade op en is weggesleept door een uh, berger. 25 jaar geleden trad de band voor het laatst op in de Haarlemmerhout. En dit jaar is Van Dikhout terug als hoofdact van Bevrijdingspop op 5 mei. Uh, zowel op 4 mei herdenkingsconcert als 5 mei bevrijdingspop gaat de neder nederpop legende laten zien waarom zij al een kwart eeuw immens populair is. Bevrijdingspop herdenkingsconcert op 4 mei is inmiddels een vaste waarde in aanloop naar bevrijdingspop. En op de avond voor 5 mei, kort na de twee minuten stilte, wordt op het hoofdpodium van Beveiligingspop een klassiek concert gegeven door het Kennemer Jeugdorkest onder leiding van Matthijs Broers. Van Dikhout verzorgt dit jaar een gastoptreden tijdens dit concert. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Oh, ja. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, hoe luidt het? Het weer uh, wordt u uh, bezorgd door uh, Rico Gneuder. En vandaag schijnt geregeld de zon. Maar er is ook een buienkans. De noordwestenwind waait matig aan zee krachtig. En de temperatuur stijgt naar een graad of een 7. Morgen is het droog met geregeld zon. Woensdag en donderdag is het bewolkt met kans op regen. En vanaf vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op winterse buien. En ik heb horen verluiden, maar dat staat hier niet. Maar ik heb horen verluiden dat het eh, Koning Winter het komend weekend langs gaat komen. Dus we zullen zien. In ieder geval, dit was het weerbericht. Samengesteld door Rico Schreuder. Cool and mellow is real Swing and sway Oh darling don't you know And ever since that special day My mind can only contemplate The magic that you show Red Rose, Speedway en Wildlife werden onlangs uh, geheel op, opnieuw uitgebracht, geremasterd, en uh, met heel veel extra's voor heel veel geld. Ja, ik had het album nog in de kast staan, dus dan ga ik dat niet opnieuw aanschaffen, denk ik, zomaar. En dan erbij, het staat ook op Spotify. Dus, dan uh, kan je thuis altijd luisteren. Retro, het uh, nummer kwam van het album Red Rose Speedway, Speedway van Wings en het nummer, dat heette uh, When the Night. En Paul komt straks nog een keer langs, want hij heeft ook weer een nieuw plaatje uitgebracht en dat komt uh, in de van de uitzending ook nog wel eventjes aan, aan bod, denk ik zo. Dus als het goed gaat, gaan we vandaag ook het recept weer doen. Uh, dat wordt u altijd heel goed bekeken. Dus ik hoop dat Angela dat thuis gaat redden allemaal. Want die moest werken vanmorgen, het arme kind. Dus uh, misschien dat het allemaal nog lukt om dat ook weer voor elkaar te krijgen. Uh, dat er nog een recept ook komt. Nou, dan gaan we dat in ieder geval wel weer uh, oppakken van af, vandaag. Kunt u weer lekker eten. Hé, toch? Ja. Goed, uh, de volgende plaats. Nou, laten we eens even wat leuks doen. Dit is Van Dikhout. We hadden het er straks in het nieuws al over. Het is nieuw van ze. De avond brengt ons buiten zinnen. De nacht verlost. Het beest van binnen. Dat grond en danst en schrijft. It It's what it Eén nacht, eeuwigheid. We draaien nog één plaat en dan ga ik even contact zoeken met uh, mijn grote vriend Joop van Es Junior en voor zijn weekendrapport. Dus tot zo. Yuki Masakila, en dat heet The Healer, maar dat duurt nog wel even, dat liedje, en uh, ik kan natuurlijk uh, mijn vriend Joop van eerst niet laten wachten. Nou Ruud, dit is wel een lekker stukje muziek trouwens hoor. Nou, laat ik het nog even staan. hier hou ik wel van, echt waar. Hier houdt wel van. Hm. Ja, ik vind het wel mooie muziek. Oké, okay. nou ja, we kunnen het nog even laten staan. Dan praten uh, we gewoon door het muziekje. Nee, laten we dat maar niet doen. We draaien hem nog wel oh, een keer helemaal. Oh, ja. Beetje ouwe en helen. kom op. Ja, maar kijk, uh, bedoel, jij moet natuurlijk wel je, je propere aankondiging hebben. Dat, uh, on... De beroemde jingle. Ja. ja, die moeten we wel hebben natuurlijk. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es, junior. Nou, u heeft hem al gehoord, we hebben hem uh, aan de telefoon en uh, dat is heel gezellig. En uh, heb je een beetje een leuk weekend gehad, Joop? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb me niet hoeven haast, alhoewel, zondagmiddag... Ja, toen was het wel eventjes wel een beetje hard, maar dat komt zo meteen wel. Ja, we beginnen eigenlijk bij, bij woensdag al, bij de donderdag. De donderdag. De, de donderdag werd we bij de School of in de School een prachtige tentoonstelling geopend... ...van werken van de leerlingen in het, het, het een nieuwe project. Uh, wij, uh, ze hebben daar units, ze hebben daar geen groepen units. En unit 1 die maakte uh, uh, windmolens, klimaatposes en uh, waren bezig met jaargetijden. Uh, in unit 2 waren er uh, weetmuurtjes, dus muurtjes met allerlei dingen die je eigenlijk wilt weten. Er was een sneeuwlandschap en uh, zelfgemaakte tijdschriften. En uh, groep 8 die uh, had uh, zich verstopt rondom de school uh, uh, als vossen voor hun vossenjacht. Ontzettend leuk om dat mee te kunnen maken en een leuk initiatief van de Nicolaas school. De vrijdag laden we even over, want toen was ik uh, ergens anders, dat doet de verder niet toe. De zaterdag, ja zaterdag, toen was de Noord Het 42e nooit. Ik doe er zelf al, al jaren mee in, in de organisatie en uh, het blijft leuk om te doen, Ruud. Het is uh, geweldig, het is voor de groepen 8 van de basisscholen bestemd. Uh, helaas doet de school, de school... ...nog steeds niet mee. Die willen niet competitief meedoen. Dat is dan jammer, want een, een, een sporttoernooi is competitief. Dat kan je niet veranderen. En dat is helemaal zo. Dus zij doen niet mee. Maar de andere scholen wel. En uh, bij de jongens was het uh, de ONS die uh, uh, uh, even zeker kijken, twee tellen... Dat, dat, ik, ...dat ik geen rare dingen ga vertellen. Nee, want we hadden uh, het al uh, even in het nieuws, hè? We hadden al een... De, de winnaar hadden we al in het nieuws. Maar goed, we gaan dus ja, meteen. Ja, ja, wacht even. Dat, dat, dat kieken we zo meteen. Ja. Uh, ja, de ONS, de ONS-school... ...had bij de jongens gewonnen. <coughs> Gelijk aantal wedstrijdpunten... ...met de Maria-school. Maar ze hadden een, een beter doelsaldo. Ze hadden... Uh, uh, uh, ...min... 27, um, nee, plus 27. En de Marie School minus plus 24. Dus toen won de ONS. Ja. En bij de meisjes was, was het de Hanni Schafschool. die ongeslagen, let op wat ik zeg, ongeslagen kampioen werd. Zo. Geweldig. Een, een goed, uh, goed team hadden ze bij elkaar gekregen. Helaas, helaas, helaas had de school geen jongensteam. Ze hadden slechts 7 jongens in 2 groepen, groepen 7 en 8. En 2 uh, daarvan moesten naar een, een zeilkamp midden in de winter, vraagteken. Uh, ja. Dus die konden niet meedoen helaas. Vijf jongens is te weinig om een toernooi te spelen. Je mag met vijf jongens starten, maar... een echte toernooi te spelen met vijf jongens is te weinig. Ja. Dus um, de Hannes Gassel kwam niet in aanmerking... Voor het kampioenschap voor de grote beker. En die werd alsnog voor de vierde keer op rij, vier keer in successie, gewonnen door de Oranje Nationale. Want de meisjes van de Oranje school werden netjes tweede in de meisjespool. En de jongens waren dus kampioen. En die twee punten bij elkaar opgeteld werden ze dik schoolkampioen van 2019. Zo. Vierde keer op rij. Ja, dan krijgen ze een beker, hè? Ja, maar die. die, die dus aan en ze Oude Beker hadden ze vorig jaar al mogen houden, want als je drie keer op rij wint, dan krijg je de wisselbeker voorgoed in bezit. Yeah. Dat was dus vorig jaar gebeurd, organisatie, m mijn vriend en collega Chris van den Broek heeft een nieuwe beker aangeschaft en die was weer voor de ONS. En we gaan gewoon weer opnieuw beginnen, drie keer achter elkaar of vijf keer totaal, dan mag je de beker houden. Yeah. Dan ben ik zondag heel apart bij iemand geweest die restaureert oude piano's. Ruts, ja? je, je wilt niet zien hoe dat gebeurt. Het is geweldig. Hij heeft een, een forte piano uit 1824 gerestaureerd. En ik denk, het is prachtig. Prachtig, prachtig. Daar gaat hij een concert mee geven. Niet hij zelf, een, een Russische pianiste, een Hoe heet ze? Iemand, iemand die café speelt. Die gaat dat brengen in de, op 16 februari in de Doops, uh, Doopskerk in. Haarlem. Ja, ik zag, er, ik zag er een foto van in de krant vanmorgen, dus echt een ja. heel oud ding, hè? Dat is uit ja, de tijd van, nee. van Mozart, zeg maar. Ja, nee, Beethoven. Of uh, Beethoven, ja. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja, Beethoven. Beethoven. Ja. En als je die klank hoort, want ik, ik ben erbij dus dat ding staat bij hem thuis op dit moment. Die gaat dus naar de doopstus in de kerk toe. Yeah. En daar speelt hij op. En dat is zo'n mooi geluid. Mm -hmm. Zulke mooie klanken komen eruit. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Dat is authentiek, hè? Yeah. Hij maakt zijn eigen lijn zelf. Hij yeah. zorgt dat de houtsoorten in orde zijn. Uh, het is ongelooflijk wat die jongen doet. Er is hij 3000 uur mee bezig geweest. Dus. So, ja, dat ja. ja, is ongelooflijk. En het is en, nog een hele jonge knaap, hè? 27? Ja, 27. Ik vind het, dat vind ik echt grandioos, dat zo'n zo vent dan dat oude ambacht weer helemaal oppakt. Want ja, dat is toch een, een makker van deze tijd, dat heel veel van die oude ambachten verloren gaan. ruiter is niet eens een school voor. Nee. Hij heeft een, een schoolopleiding gevolgd tot uh, technicus piano. Ja. En hij houdt het mee op. Ja. Hij kan alleen nog in Duitsland eventueel meister worden... Maar er, heeft, er staat nergens beschreven hoe je een paar pianen moet restaureren. Hoe je de, de snaren moet behandelen. Nee. Dat heeft hij allemaal zelf moeten ontdekken. Ik mm -hmm. heb geen gezien, Ruud. Je, je, je wilt het niet geloven. Daar kan hij elke snaar kan hij daarmee um, um, benaderen. Wat, wat, wat is de juiste toon? Het is yeah. waanzinnig wat die jongen heeft gedaan. Hij heeft toetsen gemaakt van been. Daar is nog aan te komen. Maar de zwarte toetsen. De ebony's, zoals het tegenwoordig heet, yeah. die worden gemaakt van Engels Peerhout. Yeah. Dat moet je ook maar weten. Yeah. En hij heeft dat allemaal voor elkaar gekregen. Hij heeft een prachtige piano ervan gemaakt, die dus uh, getoond gaat worden en laten horen in de doomschillende kerk op 6 februari. Daar moet u naartoe eigenlijk. Yeah. Dus, uh, uh, er worden werken gespeeld door een uh, Russische uh, componist, uh, componist uh, pianist. Uh, uh, pianist van Beethoven, uh, van Duzek. En dat zijn... Tijdgrootte van die piano. Ja. Daar wordt dus de originele muziek op gespeeld. De originele krantje krijg je dan te horen. Ja. Super. Zoals Beethoven het met... niet gehoord heeft. Ja, eigenlijk. Ja, die was doof. Ja, die was doof. Ja. Ja, maar pas op zijn en... latere leeftijd. Hè. Ja, ja, ja, dat is waar. Um, maar um, hij is nu bezig, met, ook van, van hemzelf, met een, een vleugel. Een vleugel voordat de huidige vleugel bestond. De huidige vleugel is... Is veel te groot, kan je veel te hard bespelen. Het zit eigenlijk in tussen een vleugel en een klaver Ja. En het ding ligt helemaal uit elkaar in zijn werkplaats in halfweg. En daar is hij mee bezig. Ruud, wat een passie heeft die man. Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig, En dan moet je heel veel tijd in in gaan steken. Ja, hij zegt: Ik ben nog maar twee maanden ermee bezig, dan is hij klaar. Ja. Hij moet nog 78 havertjes, moet hij helemaal met leren bekleden. Ja. Hallo. Totaal. <laughs> En dat, dat, dat legt het ding nog uit elkaar, hè? Ja. Dat moet nog in elkaar gezet worden. Er zaten balken in die waren door de, de spanning van de snaren eh, kromgetrokken. getrokken. Tegenwoordig is dat een metalen frame, maar vroeger was het een houten frame. Ja. En, en dat is kromgetrokken. Dat heeft hij recht gekregen door middel van stroom. Die moet ja. erop komen. Ja. Ja, ik, nou, ik, ik las het in de krant van mijn VNHD, las ik het en, en ik, ik was er zeer in geïnteresseerd. ik vond het echt mooi. Ik denk ook zeker dat ik ga kijken als ik vrij ben die 16e, dan uh, lijkt me dat interessant om daar uh, 16 februari, het is echt geweldig denk ja. ik. Het is helaas in Haarlem, ik kan, ik kan daar moeilijk naartoe, maar ik zou het wel graag willen horen. Dus, ja. ik, hij heeft ook gespeeld er bij hem thuis. Ja, en als je dat in, een, in een, een zaal doet met een mooie akoestiek, dan, dan, dan zwijm je er helemaal bij weg. Ja. Geweldig. Uh, waar waar nou, zit die in de kerk eigenlijk? Uh, in de Frankenstraat. Oh, de Frankenstraat. 4, 24. Oké, okay. ja, die ken ik wel. Oké, okay. nou ja, uh, dat was dus mijn ochtend. En het, ja. ik was eigenlijk stom verbaasd toen ik weer terugkwam. En ik moet het helemaal laten betijden. Ik heb wel een artikel gemaakt. En ik heb hem gestuurd, kijken wat hij ervan vindt. En ja. ik wil dat komende donderdag in de krant hebben. En dan kan iedereen ervan meegenieten. Ja. Twee fouten erbij. Eentje hoe hij mee bezig is. En eentje hoe hij klaar is gemaakt geworden. Dan hadden we het zondagmiddag ook nog... Uh, opening van het, het, het waterveld van ZHC, van de Zandvoortse Hockeyclub. Die heeft een waterveld gekregen en daar werd zondag de nieuwjaarswedstrijd op gespeeld. De traditionele west, nieuwjaarswedstrijd, de 35e alweer in successie. Tussen de gemeente Zandvoort en een selectie van de Zandvoortse Hockeyclub. Het volledige college, jawel, het volledige college deed mee bij de, de, de, de gemeente Zandvoort. Nick Beijer, de burgemeester, had de eer om het de, de, de, de veld te openen. En daarna moest ik met een ratgang naar uh, mijn goede vriend, een medestander voor een betere wereld, Erik Timmermans. Ja. Die is weer volledig opgeknapt. Gelukkig. Ze danken Heer, zij verprezen. En die had weer zijn eerste Jazz Song concert in de kocht met de uh, Deborah J. Carter. Ja. Het was weer genieten. Geweldig. Wat Dat ik geloof ik. Jean-Louis Jean van Damme was grandioos. Gijs, Dijkhuizen op drums. Niet te volgen, wat die jongen kan. En Erik Timmermans, uiteraard Timmermans, op de Contrabas. En dan de borenkarten ervoor. Het was een geweldig concert. Het zat afgeladen vol, er was geen plaats meer vrij. Gelukkig had ik uh, voorzitter uh, uh, Ruud Weijers... Enfin, Ruud Weijers moet je mij horen. Uh, Weijers... Uh, Rijmers uh, gebeld dat ik al later zou komen. Je hebt heren zijn geprezen en een stoel voor me gereserveerd. En dan heb ik prachtige foto's en, en nog een paar video's kunnen maken. Het was een geweldig concert. Uh, volgende maand is er een nieuw concert. En we gaan gelukkig lekker door tot met mei. Elke maand een nieuw concert van Jesse Zandvoort. Oké. Okay. Ja, ik breek daar een land voor. Daar moet je echt naartoe. Ja, Het vind, ik ja vind ik ook. Ik ben er ook wel een paar keer geweest. Het zijn mooie concerten. Hé hey Joop, ja. je, hebt, je hebt weer een bevlogen weekend gehad. Ja, zeker. Ja. Uh, vol met muziek en met sport. En daar ja. hou ik van. Ja, ja. ja. ja. Dan, dan gaan, gaan we... Iets moet toch eens melden voor volgende week? Even kijken. Uh, ja, volgende week hebben we Classic Concerts. Heem steeds uh, Orkest. Dat de, de nieuwjaarsconcert van Classic Concert uh, gaat doen in de Protestantse kerk in Zandvoort. Oké. Okay. Dan moet je ook naartoe. Dat is ja. Ook geweldig. Ja, ik moet overal naartoe. Daar... Helemaal vanuit Beverwijk, man. dat is het in rijden. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan uh, kijken. Misschien kunnen we er wel iets mee met uh, Zandvoort Klassiek. Zondagavond. We gaan dus even kijken. In ieder geval, ja. uh, ik ben bijna bij het nieuws. Dus uh, ik dank je hartelijk voor je bijdrage. Graag gedaan, Ruud, uiteraard. En we spreken elkaar volgende week weer. Tot de volgende keer. Tot de okay, volgende keer. Mooie verder. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. hoi, hoi. That's where you'd be if you found one where well, the night are bright and joy is complete. Keep us clear on in flower street Since May there's trouble most every night Since May there's trouble. Staring now